Vijf uur moutscheurs met het en-was-journaal. De piloten van Transavia staken tot 12 uur vanmiddag. Tot die tijd staan in totaal dertig vluchten gepland, de meeste vanaf Schiphol. Vanwege de staking kunnen duizenden passagiers vanochtend niet vertrekken. En dat terwijl een deel van het land Krokusvakantie heeft. De piloten eisen een hoger salaris en een stabiele rooster. Transavia roept passagiers op om goed de site van de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden.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 Het weer op veel plaatsen bewolking en in het noorden valt soms wat motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf morgen droog en veel zon. En s'nachts gaat het matig vriezen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris met Teun Verstegen. Het is uh, maandag 19 februari 2018. Welkom uh, bij deze frisse start van je werkweek. We gaan het uh, straks hebben over... Uh, onder andere zijn we op de huishoudbeurs... Het gaat over Cuba, want het is precies tien jaar geleden... dat Fidel uh, Castro daar zijn aftreden aankondigde. En uh, Mirte neemt je mee naar haar favoriete plek. Laat me weten hoe jouw uh, maandagochtend eruit ziet. Ben je al op je werk? Zit je net aan de koffie? Of uh, wrijf je echt de slaap nog uit je ogen? Stuur even een berichtje naar uh, de Radio 1-app. Dat kan gewoon uh, gratis en voor niks. En heb je de app nog niet? Nou, dan vind je hem gewoon in uh, de App Store op je smartphone gaan wij het hebben over eh, gameverslaving. Want sinds het intreden van het internet... is het aantal gevallen van gameverslaving enorm toegenomen. Inmiddels is het zelfs zo groot dat de Wereldgezondheidsorganisatie... gameverslaving als een officiële stoornis wil eh, aanmerken... Dat, uh, dan komt het in het rijtje met onder andere psychische verslavingen als dranken en drugs. Matthias de Wilde die, uh, was zelf gameverslaafd en geeft nu advies uh, uh, aan mensen en begeleidt ook mensen die veel te veel uren achter de, scherm, uh, achter de spelcomputer zitten. Matthias, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, even terug naar de basis. Uh, hoe kunnen we toch een gameverslaving het makkelijkste definiëren? Well, een gameverslaving, uh, we spreken van een gameverslaving... als er iemand heel veel bezig is met games, daar moeilijk zelf mee kan stoppen. Misschien zelf al een paar pogingen heeft gedaan om te stoppen die mislukt zijn. En dat het ook wel echt wel invloed begint te hebben op, zijn, op verschillende andere gebieden in zijn leren. Ja, want hoe groot was dat probleem bij jou dan? Ja, heel groot. Deel, um, heel een groot deel van mijn jeugd, ja, van mijn 10, 12 jaar tot mijn 23 jaar... heb ik heel veel computerspelletjes gespeeld... Maar zeker de laatste jaren nam het bijna al mijn vrije tijd in... deed ik niks nog hè, buiten aan school. Um, en op een bepaald moment nadat ik afgestudeerd was... heb ik nog negen maanden thuis gezeten. En dan speelde ik eigenlijk dag en nacht gewoon Warcraft. Dus ja, ik was echt wel verslaafd. Ik wou zeggen, dat kan je denk ik wel, uh, wel een verslaving noemen. Uh, zijn er cijfers bekend over hoe groot het probleem is? Ja, wel, uh, de Universiteit in Utrecht, Utrecht bijvoorbeeld heeft al onderzoek gedaan... en één op de tien jongeren... Van 12 tot 15, die spelen toch uh, meer dan 4 uur per dag gemiddeld. Nu, dat wil nog niet per se zeggen dat het een verslaving is, maar dat wil toch zeggen dat het alarmerend is. Hè? Dus dan spreken we meer over risicovol of misschien al problematisch gedrag. Mm -hmm. Maar dat kan wel uitlopen in een echte verslaving als daar niks aan, aan gebeurt. En van echt verslavingen spreken we zo rond de 3%. Uh, van, van gamers die daarmee worstelen. Ja. Ja, ja, maar als je vier uur rekent, als je om zes uur, uh, nou, of om vijf uur thuis komt van school, en je gaat, dan ga je toch al gauw van zes tot tien spelletjes spelen. Ja, ja dat is ook heel de avond. Hè. Als dat elke dag gebeurt en er is geen ruimte meer voor andere sociale activiteiten of andere hobby's, dan. Uh, ja, dan. Uh, dan bij, bij mij was dat ook gebeurd. Hè. Dan, dat begint natuurlijk met een uur, twee uur, en dan heel snel. Hm. Het begint eigenlijk heel de avond, heel de weekend uh, op te vullen. Hè? Ja. Wat betekent het nou straks als het inderdaad officieel um, wordt bestempeld... als een stoornis door de Wereldgezondheidsorganisatie? Wel, uh, dat wil zeggen dat er meer middelen... we hopen dat er meer middelen, meer mogelijkheden gaan zijn... om het dan ook effectief te gaan... nog meer onderzoek naar te gaan doen... om ook meer te gaan kijken in oplossingen... en, en, en om, hoe dat we daar ja, preventief ook mee kunnen gaan, uh, gaan werken... Dus we hopen dat dat meer middelen gaat, uh, gaat, gaat geven. Um, uh, daarnaast moeten we wel opletten natuurlijk voor de stigmatisering. Dat, ja, dat niet iedereen die games plots een gameverslaafde wordt. Hè. Uh, ik heb heel veel bezorgde ouders hè, die dan nog kinderen hebben, soms van 12, 13. En die schrikken hebben dat hun kind misschien gameverslaafd is. Um, maar dat is zelden uh, het geval op die leeftijd. Dan is het misschien eerder gewoon uh, nog vol. zeg maar. Um, maar dus uh, wij moeten opletten om, om niet... Uh, Iedereen plotseling een gamerslaarder te gaan uitroepen, want dat is zeker niet je wel. Nee, nee, nee. Als je nou straks inderdaad al die mogelijkheden, nou ja, misschien nog meer, krijgt om mensen te gaan helpen, hoe zorg jij er dan voor dat je ze achter die computer vandaan krijgt om de eerste stappen te zetten in die behandeling? Ja, um, de eerste stappen zijn echt gewoon heel veel ja, gesprekken voeren en zelf helpen eh, um, in te zien wat, wat de gevolgen zijn van het, van het gamen. Uh, op, hun, op hun leven hè. en door op een niet veroordelende manier gewoon heel rustig met een gesprek in te gaan en hen zelf te vragen hè, van, van ze er zelf aan gaan. en op die manier hen helpen ja, dat inzicht te gaan verwerven en dan geleidelijk aan stappen gaan nemen om enerzijds die, die toegang tot dat verslavende middel zeg maar, die games dan in dit geval af te bouwen en hen te helpen om alternatieven te gaan creëren uh, die voor hen dan vaak ja, heel moeilijk in het begin om te vinden zijn uh, maar om daar echt te gaan ontbouwen, Dat ze een ander nut, een ander doel vinden iets in hun leven om zich bezig te houden. Uh, maar kan dat zodat ze niet meer die behoefte hebben om Bijvoorbeeld sport ja. zijn of, of uh, nou, nou ja, uh, weet ik veel wandelen of wat dan ook. Zijn dat de dingen waar je dan naar zoekt? Bijvoorbeeld, hè, dus dat is zeker een mogelijkheid. Nu, typisch voor gamers is vaak dat ze minder behoefte hebben aan echt heel veel sociale contacten en zo. Dus Er zijn sommige zaken die wel meer. Uh, toegepast zijn. Bijvoorbeeld bordspellen, kaartspel. Er zijn ook van die, van die clubs waar dan je dan hè, samen zo'n magic kunt spelen. Dat is ook zo'n kaartspel bijvoorbeeld. Dus dat is iets dat, dat heel veel van de gamers ook, ook uh, hen, hen interesseert bijvoorbeeld. Um, dus zo kun je naar activiteiten kijken die, die met kleine sociale contacten um, die voor hen veel toegankelijker zijn, maar, maar toch nog altijd een voordeel hebben tegenover het thuis. Alleen op je kamer zitten, zeg maar. W wanneer is de knop doorgehakt uh, of het officieel en... een verslaving wordt? Dat zal van de zomer zijn, normaal. Van de zomer, van de zomer. Dus we gaan nog een paar maanden wachten... en dan uh, hopen we het te weten... Uh, en uh, dat, nou ja, dat er meer mogelijkheden komen om gameverslaafden te behandelen. Matthias de Wilde, begeleider van uh, gameverslaafden. Dank je wel. Graag gedaan. De verstegen. En dan klinkt het bijna te flauw om deze plaat te draaien. Maar het is echt een van de mooiste liedjes uit Vlaanderen. En hij gaat toevallig ook nog over fietsen. Het zesde metaal. Ik heb de korst die hier dien dag in ploester het weer voor dat jaar kreeg ik een piano taal afgescoren. Nidden over het stuur. Van uw driewieler gebogen, een waarnacht kind ving nog niet veel wind, en voordat je het wist, je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld, wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die een al vaster dan het ander En uw proefsterk zei te paster, ik wist er van niets. Maar god is van hoe sprok met de fiets? Ik er kom me draan, ik ga er staan. Kan niet onthogen, ik niet onthogen. En het volk zei: ik hier komt de man, talent drukt er een dikke hem, i, een trakt, in dekke drappels van. Wij nemen hier de macht. Ambitie trekt de bovenmoed, ze zijn rap te verwarren. Dus sput een proportie en een oefen, schik ik was leven heb verzet Probleem van slechte mannen, ze staan altijd kloor. Als na schacher oors en nou dat ton is met hoor. Ter wie of ik of vor, uw jenniste verklaring, misschien zet ik gewoon al in mijn kor. Het was weer wereldnieuws, ze pakten nu om mij, legden een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer een kader staan, kom me weer een staan. ga niet aan het horen kader staan, kan niet aan en het volk zei, daar zijn rukken anders, het stoping doping is in band. Ik wist dat nacht pakt De woorden kwel je nooit meer zien, klinkt nart in der taal. Het is toen zonder moorden, het is zonder advocaat voor het tribunaal dat ze te mond kwam van de moeder van uw dochter, waar hij het verdient. Hij is zo niets ontzien, die laatste dag mijn dochter lief, geleerde ze nog fietsen, er wielbehos te draaien. Ondanks alles van maar zonder vrouw en kind, de kolen waar hij nog mee was te was gedaan. Dus ik heb er al compassie gemocht, gewoon en God zei, Kom nou weer, ik Kom alweer weer, ik Deze week beginnen de Vlaamse voorjaarsklassiekers weer... in het wielrennen met Omlopend Nieuwsblad aanstaande zaterdag. En daar past dit liedje natuurlijk echt fantastisch bij. Het gaat over de inmiddels overleden renner Frankie van den Broeken... geboren in ploegsteert. En het werd gezongen door het zesde metaal. Elke week dan uh, vraag ik iemand om uh, zijn of haar favoriete plek te laten horen. Want dat is natuurlijk het uh, mooie van radio. Je kan je helemaal wanen in een, in een bijzondere plek. En uh, nou, daar hoef je eigenlijk alleen maar voor te luisteren. Deze week vroeg ik uh, Mirthe van der Drift om ons mee te nemen naar haar favoriete plek. En ze neemt ons mee naar de buitenlucht. Ja, Teun, dankjewel. Vandaag mogen jullie op de Vroege Morgen met mij mee. Om op mijn favoriete plek te komen, moet er nog heel wat gebeuren. Eerst ontbijt. Dan heb ik mooi even de tijd om de stal te vegen. Oh jee, de sleutel van de zadelkamer vergeten. Dat wordt een rondje zonder zadel. Oké, okay, ik zet mijn linkervoet op het hek. Draai me onhandig om. Ja, ik zit... Eindelijk kunnen we gaan. Hier links het erf af, meteen het bospad in. Ja, daar zijn we dan. Welkom op mijn favoriete plek. In het bos, op een paardenrug. En ik ben niet de enige die het hier naar zijn zin heeft. Kijk, we zijn nu op een breed bospad aangekomen. Ideaal om even de benen te strekken. En ik weet, ik hoef maar te denken aan galop en daar gaan we. Wil jij nou ook zo'n mooie bijdrage over je favoriete plek? Dat maken we met alle liefde voor je. Dat kan je gewoon laten weten. Schroom niet om ons een berichtje te sturen via de Radio 1 app. En wij maken voor je zo'n prachtig verhaal. Het is vandaag precies tien jaar geleden... dat Fidel Castro officieel zijn aftreden aankondigde als president van Cuba. Zijn taken werden al uh, wat daarvoor volledig overgenomen door zijn uh, broer Raúl. Maar nu was het moment echt daar dat Fidel aftrad. Uh, maar zijn de Cubanen daar ook wat mee opgeschoten? Is het land de afgelopen tien jaar een beetje veranderd? En onder het na nou, misschien toch wel juk van het communisme vandaan gekomen? Uh, dat vraag ik aan Edith Hunting. jij blogt uh, via travelcreaterepeat.nl... Edith, goedemorgen. Goedemorgen. En je komt ook heel veel in Cuba, hè? Uh, ja, klopt. Ik ben er ondertussen acht keer geweest in de laatste vier jaar. Dus uh, al een tijdje, ja. ja. Wat tref je voor land aan als je daar uh, door de douane heen komt? Uh, een uh, heel vrolijk land. Een kleurrijk land met hele vriendelijke mensen. Veel muziek overal. Uh, mensen die zich uh, niet zo heel erg veel zorgen maken... Uh, zo op het eerste oog. En uh, ja, voor veel mensen is het wel echt een vakantiesfeer die daar hangt. Maar geldt dat ook voor de inwoners? De, zijn de inwoners daar ook zo relaxed onder? Um, nou, ik denk dat um, wat je ervan merkt... is dat ze uh, dingen niet zo heel erg serieus nemen... en er niet zo heel erg zwaar aan tillen... Uh, maar het is wel zeker zo dat voor een grote groep Cubanen het best lastig is om, uh, op een dagelijks, uh, uh, hey, om van dag tot dag de, gewoon te overleven, om het maar zo te zeggen, of om te leven. Ja, is daar de afgelopen tien jaar, nou ja, hè, sinds dat Fidel Castro officieel zijn aftreden aankondigde, is daar veel in veranderd? Um, ja, dat denk ik wel. Um, Fidel Castro die had de lijntjes heel strak aangetrokken. En sinds zijn broer Raúl uh, de macht heeft overgenomen... zijn er zeker wel dingen wat, uh, wat versoepeld. Uh, zo uh, mogen sinds een aantal jaar... Cubanen een uh, eigen bedrijfje starten. Voorheen was iedereen in dienst bij de overheid. met een staatsbaan en een staatssalaris van. Uh, nou, wat is het? 20 dollar per maand ongeveer. En tegenwoordig uh, mogen ze ook echt zelf een bedrijfje runnen. Um, dus daar zijn zeker wat regels versoepeld. waarin ze wat meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. met een kleine onderneming. Uh, het internet is vrijer toegankelijk geworden... waarmee er ook in één keer wat meer mogelijkheden zijn om aan informatie te komen... en waarmee ook ineens wat uh, ondernemersopties uh, erbij gekomen zijn... Um en naarmate er iets meer geld rondgaat in de economie... en dat gaat wel echt heel mondjesmaat, hoor. Euh, maar goed, zijn er wat mensen met iets meer te besteden... en daardoor zijn er ook ineens wat producten die te koop zijn... en wordt geïmporteerd vanuit Panama of Colombia... door wat ondernemende individuen... Dus zo langzaamaan uh, veranderen er zeker wel wat dingen. En, en ja, dat, dat, dat merk je ook wel als je uh, wat vaker teruggaat naar Cuba, zeg maar. Ja, want als je het over het opstarten van ondernemingen hebt... over wat voor ondernemingen heb je het dan? Um, nou, officieel is er een... Uh, door Fidel Castro is er een lijst gepubliceerd... met een stuk of uh, 200 bedrijfjes die je uh, uh, mag voeren. Dus dat is wel echt aan regels uh, gebonden... Over het algemeen zijn het ook best wel wat middeleeuwse beroepen bijna. Zoals schade slijper of schoenenpoetser of, of dat soort dingen. Maar er vallen ook ondernemingen onder zoals het runnen van een, een paladar, een, een zelfstandig restaurant. Of het zijn van een taxichauffeur of het runnen van een casa particular. En dat is dan de Cubaanse vorm van een bed and breakfast. Um, dus dat soort bedrijfjes, vooral de bedrijfjes waar je met toeristen werkt, die zijn wel echt heel populair. Want daarmee kun je gewoon ja, wat meer verdienen dan met de andere bedrijfjes. Ja, en, en met hoeveel heb je daar enig zicht op? Met hoeveel dat inkomen dan omhoog gaat van een Cubaan? Als je zegt, nou in dienst van de staat verdienen ze de 20 dollar. Hoe hoeveel ja. meer verdienen ze nu? Nou, dat kan ineens wel duizend dollar zijn in de maand. Als je het echt heel goed doet. En je een uh, goed lopende bed en breakfast hebt. Of zo'n casa particular. Dus, goed, daar moet je wel wat inkomsten van afdragen. De, overhoud, de overheid houdt het keurig bij. In een boekje moet je noteren. Nummers, overnachtingen, doorbellen naar uh, de lokale instantie die het in de gaten houdt. Maar um, nu casa's ook uh, twee, drie, vier kamers uh, mogen hebben, voorheen was het volgens mij maar één of twee, maar nu is het al tot vier of vijf, uh, ja, gaat daar wel echt best wel wat inkomen in rond. Dus er zijn zeker casa's die wel duizend dollar in de maand binnenkrijgen. Ja, en, en dat importeren van, van producten, wat sommige uh, Cubanen doen, um, gaat dat slon, zonder slag of stoot? Of uh, heeft de regering daar toch ook nog wel, nou ja, controleren ze zeg maar wat er binnenkomt? Ja, dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Uh, er zijn regels voor alles. Uh, de, de regels zijn heel specifiek. En als je er niet helemaal in verdiept... Dan, uh, dan weet je het ook nooit helemaal precies. Ik geloof dat het zo is dat alles wat je importeert... officieel via de overheid moet gaan. Dus je kunt niet als individu importeren... maar je moet het eigenlijk via, een, via de overheid doen. Die importeert het dan voor jou, om het maar zo te zeggen. Dus ja, je moet hen daar zeker ook voor betalen... Uh, maar daarna zijn de goederen van jou en kun je dat uh, uh, doorverkopen. Uh, op andere plekken is het ook zo. Ik, ik weet bijvoorbeeld in Panama, daar heb je een uh, soort tax-free-achtige zone... Daar, uh, daar worden producten gekocht. Uh, mag je er twee per persoon kopen? Bijvoorbeeld een airconditioning voor, jou, uh, voor jouw casa particular als je gaat verhuren. Nou, die zijn bijna niet te krijgen in Cuba. Dus mag je er twee uh, kopen uh, per persoon. En in de haven als ze aankomen wordt dat ook wel echt gecontroleerd. Dat het er niet meer zijn dan dat. Dus er zijn zeker een heleboel regels over ja. van alles en nog wat. Ja. Je zei ook je, je treft een, een, een vrolijk land aan. Uh, kom, komt dat ook doordat ze dat soort dingen uh, juist nu kunnen kopen... en ze dat echt wel wat vrijheid geeft? Ja, ik denk dat Kubanen altijd vrolijk zijn geweest. Ook uh, tien jaar geleden, toen er uh, een stuk minder mogelijk was... Uh, waren ze volgens mij nog steeds vrolijk. Um, hoewel het wel echt zo is geweest dat het heel pittig is geweest. Zeker in de jaren negentig toen uh, de Russische betrekkingen uh, uh, niet goed gingen. Dat er echt heel erg weinig voorhanden was. Um, ik denk wel dat er voor wat mensen wat minder zorgen zijn uh, in de laatste jaren. Um, bijna iedereen heeft wel een familielid wat uh, in Amerika woont... of ergens anders in het buitenland woont. En daar komen gewoon wat meer mogelijkheden bij, bij kijken. Die kunnen een uh, mobiele telefoon kopen... en uh, als ze terug naar Cuba gaan, aan hen geven of uh, kleding of uh, dat soort dingen. Um, Helemaal zorgeloos is het nog steeds niet. Een van de meest bekende woorden die je in Cuba vaak hoort is uh, resolver. Dat betekent uh, oplossen. Dat is iets wat Cubanen eigenlijk de hele dag doen. Als er iets kapot is, oh, dan wordt het wel eventjes opgelost. Dan heeft iemand nog wel een touwtje of een schroefje of een wat dan ook. Um, en dat, dat zit heel erg in de mentaliteit. En Ze doen het met wat ze hebben. Maar daar zijn ze wel echt... Um, ja. Vrolijk onder, vrolijk. Ik weet niet of het, ze het goede woord is. Ze zijn super creatief geval... waarschijnlijk, waardoor ze heel veel, <laughs> nou ja, zelf al, al decennia met oplossingen kunnen komen. Dus het zal een beetje in het DNA zitten, dan misschien. Ja, absoluut. Kijk, ik merk dat hier in Nederland zelfs al... mijn vriend is Cubaan en um, hij woont sinds kort hier... en hij is al vaker in Nederland geweest. En de dingen waar ik mij druk over maak... kan hij zich echt een stuk minder druk over maken. Dus ondanks dat we hier in precies dezelfde situatie zitten... zit dat toch wel echt een beetje in zijn DNA, kunnen in zijn we, cultuur. wij als Nederlanders, uh, he, nu ze toch redelijk snel, druk ma maken... Al als iemand te laat komt, kunnen we er misschien toch wel wat van leren? Ja, ja dat stukje in de cultuur dat is echt. Uh, dat maakt ook denk ik dat, dat mensen het zien als vrolijk of zorgeloos. En het is zeker niet zorgeloos, maar het is wel van een andere. Ja, ja de, de cultuur is wel anders in. Uh, ja, er wordt ook gewoon heel veel genoten. Dat hoort er gewoon bij. Hè? Rum hoort erbij, en muziek hoort erbij. En dat zet je ook lekker hard. En de buren mogen dat horen. En dat is echt geen probleem. Gezellig, juist. En uh, ja, dat, dat tref je wel echt heel erg aan in Cuba. Ja, ja. als ik erheen ga. Uh, dat, dat ben ik natuurlijk heel erg gewend. Ik neem mijn telefoon mee. En Misschien zijn er wel mensen die een laptop meenemen. Uh, in hoeverre kan je dat daar tegenwoordig gebruiken? Het voelt voor mij nog heel erg als een super afgesloten land. Is dat nog zo? Nou, dat is wel iets wat de afgelopen jaren zeker veranderd is. Uh, toen ik vier jaar geleden, of meer dan vier jaar geleden... voor het eerst naar Cuba ging, um, toen ik na drie weken weer in Nederland kwam... toen werd mijn telefoon helemaal gek van alle berichtjes die binnenkwamen... en e-mails die binnenkwamen, want ik was helemaal niet online geweest met mijn telefoon. Toen moest ik echt nog in Cuba een keer naar een internetcafé met een inbelcomputer... om uh, heel langzaam wat hotmail te kunnen openen. Nou, Dat is tegenwoordig wel echt veranderd. Uh, sinds 2015, denk ik, zijn er uh, wifi-punten geopend in de grote steden. In 2016 ook in een heleboel kleine steden... Um, Kubanen hebben steeds meer zelf ook een, uh, een smartphone waarmee ze online kunnen. Dus je ziet op dat soort openbare wifi-spots ook echt dromme mensen bij elkaar zitten... op de stoeprand of op de bloembakken, allemaal aan het inloggen... en aan het uh, uh, uh, uh, bellen met familieleden die in het buitenland wonen en zo. Um, ook met je laptop kun je bij dat soort wifi-hotspots uh, online... Dus uh, het is niet zo dat je maar gewoon overal een, uh, een openbaar wifi-signaal kunt oppikken en online kunt. Je moet er wel echt online kraskaarten voor kopen... waarmee je uh, met een code vervolgens bij zo'n punt hè, gebruik kunt maken van internet. Maar je kunt wel echt veel makkelijker op het internet dan voorheen. Uh, het is zelfs zo, tijdens mijn laatste reis in uh, september was dat, 2017... Uh, dat mijn mobiele telefoon een 3G-signaal oppik. Dus um, ook dat komt. En het is ook een beetje de charme, zeggen veel ja. mensen. Waarin je, ja, je wordt een beetje teruggeworpen. En dat heeft toch eigenlijk ook wel weer iets. Ja, nu we het daar toch over hebben. Heb jij nog dingen waarvan je zegt... nou, stel na dit gesprek, of misschien had je sowieso het plan al... Uh, ga je naar Cuba. Wat zijn nou dingen die je absoluut niet over mag slaan? Nou, ik, ik zou... Eigenlijk iedereen aanraden om sowieso, uh, in ieder geval één keer... maar liefst veel vaker tijdens je reis, te overnachten in zo'n casa particular. Dus echt een bed-and-breakfast, een kamer die mensen bij hun thuis verhuren. Sommige mensen maken zich een beetje zorgen of ze dan nog wel genoeg privacy hebben... want je zit in iemands huis. Nou, daar, daar hoef je in Cuba geen zorgen over te maken. Als jij daar geen zin in hebt, laten ze je helemaal vrij. Je krijgt zelf een sleutel mee, soms zelfs een aparte ingang... Yes. Um, dus dat zou zeker mijn eerste tip zijn. Tweede tip is denk ik... Um, ja, geniet van het eten. En dat zal voor sommige mensen een beetje vreemd in de oren klinken. Want wie een paar jaar geleden naar Cuba ging... Um, die uh, heeft denk ik helemaal niet zo heel lekker gegeten. Toen was er bijna alleen maar rijst met bonen... een platgeslagen stuk kip of een platgeslagen stuk varkensvlees. En dat was het wel zo'n beetje. Um, maar nu er veel meer toerisme is en ook meer Kubanen, wat verdienen met toerisme. Er zijn wat meer producten. Ik heb een supermarkt gezien in september. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Een supermarkt met volle rekken waar je echt ingeblikte olijven kon kopen. Nou, het moet niet gekker worden. Um, dus er zijn ineens veel meer producten voorhanden waarmee gekookt kan worden. En er zijn leuke tapasrestaurants. Er komen bijna hipsterachtige koffiebarretjes in één keer. Uit, als paddenstoelen uit de grond in Havana. Je kunt heerlijk... Kreeft eten. Het, is, um, het begint veel culinairder te worden dan een paar jaar geleden. En dat is echt een, een pluspunt. Um, en als laatste ik, zou ik doe zeggen. Doe nog een korte om af te sluiten. Ja, dan moet ik toch zeggen: Finjales. Finjales uh, ligt in het westen van Cuba, tussen de tabaksvelden. En ja, dat is, ach, dat is nog wel alsof je een beetje teruggaat in de tijd waar de ossenkarren voorbij rollen. En uh, prachtig groen landschap, palmbomen. Dus qua plek is dat wel echt heel bijzonder. Nou, voor, voor wie uh, nog veel meer tips van jou wil, dat staat op uh, travelcreaterepeat.nl. Uh, we hadden het, uh, nou ja, na aanleiding van uh, tien jaar uh, geleden dat Fidel Castro officieel zijn aftreden aankondigt, gewoon over het prachtige land uh, Cuba. Edith Hunting, dank je wel. De huishoudbeurs die is in volle gang in de rij in Amsterdam. Uh, veel vrouwen en ook toch een aantal mannen die gaan uh, een gezellig dagje uit. Maar natuurlijk ook gewoon nieuwe producten ontdekken. Want daar is de huishoudbeurs ook wel een beetje voor. Verslaggever Noemi ging naar de beurs. Om uh, op zoek naar uh, handige life hacks. En nieuwe, trend in het, nieuwe trends in het huishouden. En ze was zelf ook een proefkonijn voor het harsen van wenkbrauwen. Ik breng dus nu zeg maar um, de stick aan. Iedere keer als je zeg maar de stick draait komt er één druppeltje naar boven en dat is genoeg om per wenkbrauw of per een keer zeg maar iets aan te brengen. Ik ga hem nu op uw gezicht aanbrengen. Nou, het voelt eigenlijk tot nu toe bijna niks. Oké, okay, er wordt nu iets anders gepakt. Een stripje. Wordt goed strak aangebracht. En dan moet u eerlijk zeggen of het pijnloos is of niet. Komt u hoor. Ja, nou, ik vind het geen pijn hoor eigenlijk. Nou, helemaal top. Kopen jongens. We zijn aan het macrameeën. Dat is een techniek die iedereen die wat ouder is vaak wel kent. Want een jaar of twintig geleden werd er ook veel gemacrameed. En we maken met z'n allen een plantenhanger. En dat werd dus een jaar of twintig geleden gedaan. Maar hoe zit dat nu dan, dat het nu opeens weer gedaan wordt? Ja, het is helemaal hip, urban, jungle. Iedereen wil weer groen in het huis. Maar vensterbanken hebben niet alle huizen meer. En het is ook heel cool om gewoon een plant lekker te laten hangen. Dus daar is de macramee-techniek weer helemaal bij. Ja... Van de tijd. En dan is het dus een soort van knopen van uh, touwen, zeg maar. Ja, je kan van alles gebruiken. Is het synthetisch? Is het synthetisch? jute van de gamma. Het kan allemaal. Ja, en op dit moment wordt er ook mee geoefend. Want jij bent nu aan het makrameen. Um, ja, en uh, het, is best, het is wel moeilijk op zich. Maar ergens ook wel makkelijk. Want het is eigenlijk alleen maar knopen. Maar de knoopjes op uh, een rechte lijn zetten vind ik nog best moeilijk. Uh, ik heb hier een heel leuk nieuwtje die onder andere zou kunnen worden gebruikt uh, bij de luizenmoeder. Want ik zie een soort van zak, doe je dan over je hoofd heen, over je haar heen? Dat klopt, dat is een kap. En in die kap wordt lucht geblazen met het werkzame bestanddeel. En dat werkzame bestanddeel, dat doodt de luizen en de neten. Nicole, bye bye. Uh, jij bent de manager hier van de huishoudbeurs? Ja, dat klopt, ik ben de beursmanager. En uh, hoe lang ben je dat al? Dit is mijn zevende jaar dat ik hier al uh, als beursmanager rondloop. Ja, dat is behoorlijk een tijdje. Zie je veranderingen in de beurs lopende de jaren? Ja, en uh, iedere editie is eigenlijk wel weer anders. Er komt elke keer wel weer een uh, nieuw paviljoen bij. Zoals we nu uh, voor het eerst uh, Boeks en Koffie hebben. Ik weet niet of je daar al bent geweest, maar uh, dat is voor dit jaar voor het eerst. We hebben de Hangout, is vandaag voor het eerst. En allemaal festivaltentjes. Uh, sinds twee jaar is er ook een tattoo shop. Dus je ziet gewoon ieder jaar wel wat erbij komen en er weer afgaan. Dus uh, er is zeker ontwikkeling in de beurs. En bijvoorbeeld die tattoo shop, is dat omdat uh, tattoos nu ook erg weer inkomen en zo en dat dat steeds normaler wordt? Nou, ik denk het wel. Eerst was het nog uh, alleen voor een, een, een kleine groep mensen. Maar tegenwoordig hebben er volgens mij meer mensen wel een tattoo dan geen tattoo. En ze vinden het ook eigenlijk heel veilig, denk ik, om op de huizenbeurs een tattoo laten zetten. Het is gewoon een omgeving waar ze zich goed voelen en denken, oké, okay, nou als hier het kan, dan uh, kunnen we het wel een keer proberen om een tattoo te zetten. Wat voor tattoo laat u zetten? Een Engels. Een engeltje? Ja. Engeltje, ja, ja. Mooi. En was u sowieso van plan om een tattoo te gaan laten nee. zetten? Dus dat is echt omdat u het nu op de huishoudbeurs tegenkomt? Ja, toevallig dat ik het tegenkom. Vroeger vaak uh, als gezegd dat het allemaal gratis was en heel veel koper. Er wordt nog steeds heel veel gekocht hoor. Maar er, wordt, er is ook echt heel veel beleving. In plaats van alleen maar uh, wasmiddel kopen, ga je ook nu was in de in, uh, in wasmachine gooien. En uh, dus alvast wordt er spelelement aan toegevoegd. Dus de beleving en de interactie is wel echt in de loop der jaren wel steeds meer toegenomen. Ja. Kijk. Ik heb hier knolselder bij. Is dat gemakkelijk om te schillen, mevrouw? Knolselder. Daar zijn al huwelijken mee uit hier gegaan. met knolselder. Ja? Als je dat kunt schillen, kunnen je alles schillen. Ramenas, passenaken, rode biet, knolselder, pomponen zonder moeite. Nou, Als er één trend duidelijk is, dan zijn het wel de trollies op de huishoudbeurs. Jij hebt er ook één gekocht hier? Ja, klopt inderdaad, ja. Waarom heb je die gekocht? Nou, ik heb eigenlijk altijd één, maar die van mij was een stuk van vorig jaar. Ik, dacht, nou, weet je, ik zag hem in een dingetje staan, dacht, die is leuk, oranje, valt lekker op. Ah, dus uh, je gaat vaker naar de huishoudbeurs? Ja, eigenlijk elk jaar. We gaan volgens mij nu acht jaar of negen jaar heen of zo, zoiets. En waarom is de trolley zo handig? Dan weet je hoeveel erin zit? <laughs> hoeveel ik koop? <laughs> Daar kan, uh, kan ik echt niet tillen allemaal. En dat is dus echt een uh, huishoudbeurstrend die erin blijft? Ja, absoluut. Zeker weten. Je hoort een bijdrage van Noemi hier op NPO Radio 1. Fris! En uh, Joris Heideveld, die zit er ook weer. Ja, goeiemorgen. Ja, nou, opvallend nieuws meegenomen, zal ik het zo noemen? Ja, het is, uh, ja we noemen het net nieuws wat we niet in de show hebben, maar... Uh, toch in de show toch... hebben ja, dan? Ja, toch in de show Precies. hebben we. Wat is er aan de hand? Ik uh, wil het even hebben over mysteries, want we kennen genoeg mysteries. Uh, de Bermuda-driehoek, ja, dat is eigenlijk al ontkracht. Het is in 1950 ontstaan, maar toch nog altijd wel een soort mysterie, hè? verdwijnende vliegtuigen en schepen. Uh, uh, Jack the Ripper, waar steeds meer over bekend wordt. Uh, het zou misschien wel een Nederlander zijn geweest van laatst in het nieuws. Um, en dan heb je ook nog Area 51, waar van alles gebeurt met Ja, die met UFO's. Test, uh, testarena toch, in, uh, of testruimte eigenlijk. Inderdaad. In de VS is dat. Ja, niemand weet wat er gebeurt. En dus denken we met z'n allen dat daar UFO's landen en aliens wonen. Ja. Uh, maar er is een uh, nieuw mysterie wat we kunnen toevoegen aan dit rijtje. Want uh, ik had dit nieuws eigenlijk een uur geleden al... Maar ik vond het toch iets te spannend om te melden. toch midden in de nacht, Oeh. dus ik heb het uh, bewaard voor nu. Um, het, spannend kan trouwens ook dubbelzinnig worden opgevat. Als je opgevat. nu wakker wordt, dan, word je ook, dan denk je ook... nou, het gaat ja, niet goed met de wereld misschien. Ja, koude rillingen inderdaad. Want, uh, spannend, het kan dubbelzinnig worden opgevat. Want er is een groot mysterie gaande in het Franse dorpje Poligny. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het ligt dicht bij de grens met uh, Zwitserland. En dat arme dorpje dat wordt al twee weken geplaagd door ondergoed... Ja, je denkt misschien... Schoon ondergoed. of vies? Uh, volgens mij wel schoon okay. ondergoed. Ik hoop het tenminste. Uh, maar niemand weet waarom. Maar er hangen daar al twee weken lang waslijnen over dat hele dorpje verspreid. Uh, met uh, slipjes, uh, boxers, shorts, onderbroeken en uh, strings. Nou ja, je vindt het allemaal in dat dorpje. Uh, er wordt uh, heel veel nagedacht, ja, wat zou het kunnen zijn? En er wordt misschien gedacht dat het zou kunnen door Centerparks. Ja, het kom in één keer daar terecht. Uh, dat bedrijf heeft plannen om zich daar te vestigen in de buurt, uh, in dat dorpje. Maar uh, dat zou volgens de bewoners van het dorpje niet allemaal volgens de regels gaan... En daarom willen ze de vuile was eens even ophangen. Om het dan op die manier bekend te maken dat ze het er allemaal niet mee eens zijn. Dus, dus ik wou je toch even melden, Teun. Dat we een belangrijk nieuws hebben gemist. En een groot mysterie kan worden toegevoegd aan... Uh, nou, misschien wel monsters van Lopnes. Het is wel een beetje dit niveau natuurlijk. Het ja, zijn het waarschijnlijk toch vieze onderbroeken die hangen, hè? <laughs> Misschien wel, ja. Fris! Oh, ik, uh, dit is echt, oh, dit is zo fijn. Mijn favoriete plaats van uh, dit jaar, denk ik. Nou, hij is officieel vorig jaar uitgekomen, maar het is echt zo fijn om te horen. Uh, op festivals doen ze, het echt, doen ze het heel goed. Dus uh, ik zou zeggen: als je dit jaar niet weet waar je heen moet, kijk of uh, Future Islands op de line-up staat. Dan weet je zeker dat je een goed festival hebt. Dit zijn ze met Run. Future Islands en Run. Op uh, Radio 1 maakt het uh, 9 minuten over half 6. Tijd voor een uh, update. Van uh, de sport, wel te verstaan. Elke week uh, dan uh, praat ik je samen met uh, sportnieuws.nl bij over het uh, afgelopen weekend. Dat is natuurlijk wel prettig, want dan uh, weet je bij de koffieautomaat bij je collega's ook een beetje hoe het ervoor staat. Wat sport betreft, Stefan Buitenhuis van Sportnieuws.nl, goedemorgen. Goedemorgen, Nate. Uh, voor we beginnen even, neem ik uh, even mee naar een grappig momentje van uh, SME Visser. Dit weekend werd ze gehuldigd uh, voor haar gouden medaille op de 5000 meter. We spraken eerder vanochtend ook al met haar oude coach, alleen ja, er gebeurde iets geks. We waren een beetje laat, stond jij in de file? Uh, eerst in de file en vervolgens uh, was de chauffeur gewoon verdwaald. Dus we hebben gewoon steeds heen en weer gereden en op een gegeven moment ging ik zelf maar Google Maps erbij pakken. en heb ik gezegd, ja, we moeten de andere kant op, maar nou, hij wou niet. <laughs> hij wou niet. Dat is toch bijna ongelooflijk, Stefan, dat je zo'n taxichauffeur hebt in Korea. Ja, ik, uh, ik vond het ook echt uh, bizar om te zien. En, uh, en ze bleven wel heel rustig onder, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Maken we deze week nog kans op goud? Of op een uh, medaille, ik laat ik dat maar. zeggen. Ja, ja, nou ja, goed. Ik denk eigenlijk van wel. Of eigenlijk weet ik wel bijna zeker dat er nog wel mede gepakt kan worden. Uh, vandaag kan het al, hè, op de 500 meter. Met Jan Smekens, uh, Keiferbij en Ronald Mulder. Eigenlijk zouden die alle drie uh, wel die gouden plak kunnen winnen uh, vandaag. Maar uh, ja, een zekerheidje is het niet, want er is veel concurrentie. En verder uh, is er deze week uh, ook nog uh, de ploegenachtervolging... en de massastart voor zowel de mannen als de vrouwen. En veilig is er ook nog de uh, sprint voor mannen. Daar hebben we ook nog kansen. En natuurlijk komen de short ook nog in actie. Dus ik denk zeker wel dat we nog wat mee wel eens gaan pakken... Ik verwacht er ook wel een paar gouden plakken bij, eigenlijk. Voor je het weet staan we nou, volgende week toch nog bovenaan in de medailleklassement. Ja, nou... Dat denk ik niet, maar ik hoop dat we een beetje hoog blijven staan. Dus ja, nu de derde geloof ik. Dus uh, gaat de goede kant. Laten we hopen op de top 5. Uh, dan gaan we even naar, even naar het voetbal. Want uh, zaterdagavond zagen we een einde aan de thuiszegenreeks van PSV. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Heerenveen. Die zonder arrogant te zijn vond ik dat we de bovenliggende partij waren. PSV wil dat ook graag. Hè. Dat is zo, zo, zo, zo, zo simpel is het ook. Maar dat hebben wij best aardig gedaan. Dat hebben ze best aardig gedaan. Herving Lozano van PSV, die kreeg rood. Opvallend, want vorig jaar tegen Herving kreeg je ook al rood. En toen verloor PSV ook. Is dit een soort uh, nou, voorbode voor de tegenvallen van PSV, dat rood? Nou ja, een rode is natuurlijk nooit lekker voor je team. En Lozano is ontzettend belangrijke speler voor, uh, voor PSV. Hij uh, is een beetje de smaakmaker van dat team. En heeft ook al 13 keer gezoom, uh, gescoord dit uh, seizoen. En uh, dat tweede doelpunt wat ze bijvoorbeeld zaterdag maakt... Dat komt ook omdat Lozano vroeg druk op de verdediging van Herenveen uh, En uh, ja, komt, uh, daardoor kunnen ze dan die tweede goal scoren. Ja, en als zo'n speler dan in de eerste helft er af moet... dan merk je dat wel. En ja, dan zie je toch dat ze niet te veel over hebben... en uh, ja, puntverlies aan kunnen ja. lopen. Ja, ja, niet zo heel lekker, want volgende week... dan staat uh, Feyenoord op ze te wachten in de Kuip. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat wordt wel een interessante wedstrijd... Uh, ze hebben dit seizoen al twee keer tegen elkaar gespeeld. Hè? Eén keer in de competitie, toen won uh, PSV. En één keer in de beker, uh, toen won Feyenoord. Uh, maar Feyenoord draait niet echt lekker in de competitie. Uh, ze wonnen gisteren wel. Doosdrijf en golven van Persie. Maar ja, die kan nog geen hele wedstrijden spelen. Uh, en drie dagen na PSV speelt Feyenoord de halve finale van de beker. En dat is eigenlijk wel een beetje een belangrijkere wedstrijd voor ze. Dus ik verwacht... Dat ze misschien mm. van persie wel gaan sparen tegen. Ja, dus... ja dat fijn ook dat een klein en... beetje laat lopen, omdat het in de competitie toch niet zo, zo lekker gaat. Ja. Ja, dat, dat, dat denk ik wel een beetje. Omdat ja, die beker, dat, dat moet het worden verfijnd hoor. Uh, maar ja, het blijft wel in de Kuip. Dus aan de andere kant, uh, die smaag, Feyenoord ja. komt natuurlijk ook niet zomaar weggeven. Ja, Wil ik het nog heel even hebben met je over deze man. Um, die een uh, mooie overwinningsspeech gaf in uh, Rotterdam. Hopefully one day I can come back again to Rotterdam. I'm not sure how many more years I'm going to be playing. But I'll enjoy this one. And just thank you very much for the great, great welcome I got this week. And I will never forget this week. Appreciate it. Thank you guys. Ja, voor de duidelijkheid, het is Roger Federer. Hij speelde op het laatste moment eigenlijk mee op het ABN AMRO Tennis Toernooi in Rotterdam. Hinten die hier nou een beetje op een afscheid? Oh, ja, nou, dat zou ik niet weten. Oh, oké, okay. nou. uh, Ja, <laughs> ik, ik, ik, ik weet niet hoe lang hij nog doorgaat. Zoals hij nu speelt, uh, ja, kan hij nog wel even door. Maar ja, hij is natuurlijk wel oud en uh, ja... Ja, Ik denk dat hij nog wel een tijdje doorgaat. Heeft hij een goed toernooi achter de rug in Rotterdam? Uh, ja, ja, ja, hij heeft gewonnen natuurlijk. En hij heeft uh, na vijf jaar die uh, eerste plek weer uh, teruggepakt. Uh, uh, op de wereldranking natuurlijk. Uh, hij uh, was... Uh, dat vijf jaar geleden was hij ook al een kindje nummer 1 en nu is hij weer. En daarmee is hij de oudste uh, nummer 1 ooit. Ja, dus dat heeft hij goed gedaan. Stefan Buitenhuis van uh, sportnieuws.nl Dankjewel. je Verstegen. Fris. Deze week uh, debatteert de Tweede Kamer over seksuele intimidatie op de werkvloer. Een onderwerp dat na de MeToo-discussie natuurlijk weer hoog op de politieke agenda staat. Niet alleen uh, binnen de politiek zijn ze bezig met het aanpakken van het probleem... maar ook in de samenleving zijn er heel veel initiatieven om uh, hier wat aan te doen. Onder andere die van uh, auteur Karin Bosman. Karin, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, bezig met het ontwikkelen van een app. Um, wat is dat ja. voor app? Dat is een, een applicatie waardoor het makkelijker wordt gemaakt voor slachtoffers. Niet alleen voor slachtoffers, maar ook van, voor omstanders. Om een melding te kunnen doen van ongewenst gedrag op de, op de werkvloer. Ja, en, en als je en, dan zo'n melding doet, zijn, waar komt die terecht? Nou, we zijn bezig in, uh, met, de, met de ontwikkeling van deze app. En dan werken wij mee samen met uh, de Active Health Group in Rotterdam. En dat is eigenlijk een beetje een primeur. Want uh, wij gaan samen met hun deze app uh, op de markt brengen... om ervoor te zorgen dat het ja, gewoon uh, makkelijker wordt gemaakt voor mensen... Om, uh, om melding te kunnen doen als ze te maken hebben met bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Ja, ja, ja en, en dan wordt er ook meteen vanuit hun actie ondernomen... om daar hopelijk snel wat aan te ja. doen. Ja, ja, precies. Het komt bij een speciaal team terecht... die, uh, die er ook op ingericht is om, uh, om met dit soort situaties uh, goed om te gaan... Uh, je ziet dat je, hè, op, op dit moment uh, uh, hebben we natuurlijk de vertrouwenspersonen op de werkvloer die, uh, die deze rol ook op zich neemt. Maar wat we merken is, is dat, dat, toch niet, uh, dat die huidige voorzieningen die we in Nederland hebben eigenlijk niet sluitend zijn. Uh, slachtoffers en vooral ook omstanders hebben heel veel behoefte aan uh, uh, om op een, uh, een anonieme manier een melding te kunnen doen van, uh, van zoiets als seksuele intimidatie. Wat gewoon ja, nog steeds ontzettend beladen is. Uh, en waar een taboe op rust en wat heel moeilijk is om, uh, voor slachtoffers om over te praten. En als jouw collega or, uh, uh, in een organisatie uh, vertrouwenspersoon is uh, naast zijn gewone werk... dan maakt dat dat gewoon vaak heel erg lastig, omdat dat iemand is die je gewoon vaker tegenkomt op de werkvloer. Ja, er ja, is echt wel een drempel. En zo'n app maakt het een stuk makkelijker ja, natuurlijk. Precies, maar, precies. Is het zo en dat, dat... is stevens een meetinstrument voor werkgevers, want die kunnen dan ook zien hoeveel uh, meldingen zijn geweest van ongewenst gedrag... zonder dat daar natuurlijk namen aan gekoppeld worden. Maar werkgevers kunnen ook heel snel inzichtelijk krijgen... hoe groot het probleem in een organisatie eigenlijk is. Want vaak zie je nu dat er geen melding wordt gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van ongewenst gedrag. Vaak is er dan juist sprake van een... Uh, een angstcultuur, een, een cultuur waarin mensen het niet prettig vinden om, uh, om zich uit te spreken. M moeten straks bedrijven wel zeggen wij voegen die app in, wij gaan hiermee werken? En dan kunnen uh, werknemers uh, melding doen of kunnen ze dat ook zonder dat hun baas, nou ja, eigenlijk heeft goedgekeurd om die app te gebruiken? Nou, het is wel onderdeel van een uh, Arbo Omdat je moet zorgen, hè, waarborgen dat die opvang. Uh, ja ook uh, uh, daarin op juiste wijze voorziet. En uh, wij zijn nu nog, uh, wij zijn nu nog aan het uh, bekijken van hoe die, hoe die app precies vormgegeven gaat worden en op wat voor manier die ook ingezet kan worden. Of dat ook zonder toestemming van een uh, of abonnement zeg maar van een werkgever zou kunnen zijn. Uh, maar daar zijn wij nog uh, naar die vraagstukken zijn wij nu nog aan het kijken en dat doen wij samen met uh, Active Health Group en ja wij hopen in juni deze app gelanceerd te hebben. Ja, dus uh, nou, nog een paar maanden gaan jullie er hard aan werken. Uh, in de, in ja, de tussentijd ja. gaat ook de Tweede Kamer uh, erover praten. Um, ja. Wat zou jij tegen hen willen zeggen? Wat kunnen zij doen? Nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, dan is het wetgeving, het uh, hebben van beleid, protocol en procedures ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat wij in Nederland best wel heel veel regels en uh, richtlijnen naar uh, werkgevers toe op papier gezet hebben. Uh, in feite is Nederland best een, uh, een papieren tijger. En uh, waar we nu denk ik vooral naar moeten kijken is hoe die, uh, uh, dat beleid geïmplementeerd wordt bij werkgevers zelf. Uh, het hebben van een uh, beleid wil niet meteen zeggen dat het effectief is. Je moet zorgen dat al je werknemers in je organisatie... Uh, zich ook echt gesteund voelen door jou als werkgever... en aangemoedigd voelen door jou als werkgever. Dat je er ook echt in gelooft dat je het belangrijk vindt... dat iedereen zich veilig uh, kan voelen uh, op de werkvloer. En dat betekent dat je alle risico's in kaart moet brengen. Dus ik zou willen zeggen tegen de Tweede Kamer... en, en, en uh, bij het voeren van dat debat... Kijk heel goed naar de blauwdruk. Hè? Wat hebben we al? En ja. uh, op welke punten gaat het mis? Want in uh, wa -wa Waar kunnen we hebben nog we de stappen vooruit uit, uh, bieden? Precies. Ja. Precies. Ja. We hebben het al zo lang. En toch zie je dat er op het moment dat hashtag me begint... of losbarst, dat er ook in Nederland... ondanks al die wetgeving, beleid en protocollen... nog heel erg veel misgaat. Ja. Uh, deze week gaat de Tweede Kamer erover praten. Karin Bosman, dankjewel. En uh, gaan we meteen... Uh door naar het feestje in uh, Engeland. Want uh, dat was de uitreiking van de Orange British Academy Film Awards. Die werden gisteravond uitgereikt, beter bekend als de BAFTA's. Guido Tienhoven is een filmjournalist bij Movie Insiders Podcast. Grudo, goedemorgen. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt uh, natuurlijk naar de uitreiking zitten kijken. Hoe kan het ook anders? Wie is uiteindelijk de grote winnaar geworden? Het is geworden three billboards outside Ebbing, Missouri, met vijf BAFTA's is dat de grote winnaar. En daarmee is de film weer een stapje dichter bij de Oscars ook. Hè? Want de BAFTA's uh, vind ik ook vooral leuk om naar te kijken als graadmeter voor de Oscars, de belangrijkste filmprijs uh, ter ik, wereld. Ik wil zeggen, dat is toch zoals. Nou ja, echt met die blik kijkt iedereen ernaar. Een BAFTA winnen is leuk. Maar uiteindelijk moet je. Ga je voor die Oscars? Ja, absoluut, absoluut. En Three Billboards is wel een bijzondere film, hoor. Het, het gaat over een verbitterde, woedende vrouw... gespeeld door Frances McDormand... die uh, ook beste actrice in hoofdrol won. Uh, zij is vooral bekend van uh, de inmiddels moderne klassieker Fargo. En zij uh, vecht eigenlijk keihard tegen het racistische politieapparaat... in nou, Ebbing, Missouri, uit de titel. Uh, die uh, volgens haar niets doen om de moordenaar van haar dochter te vinden. En dan gaat ze met de bottebel hakken. Ja, wa was dit ook de torenhoge favoriet om te winnen? Nou, niet echt. Het is dit jaar wel leuk. Uh, overigens is Basta, onderdeel van award season noemen ze dat. Het is een enorme stoet aan verschillende filmprijzen. Echt, die mensen die komen elkaar telkens weer op dezelfde red carpets <laughs> komen ze elkaar weer tegen. En, hoe, is het met jou, uh, hoe is het met jou? Leuk, lang niet gezien. Ja, hè? Weet je wel, deze twee maanden. Ja, precies. Je ziet ook dat als Francis McDormand wint, dan loopt ze direct naar. Uh, die het ook had kunnen worden. Ze weet precies waar ze zitten. Oh ja, nu ben ik het een keer geworden. Gefeliciteerd, uh, mijn beurt voor een speech. Maar uh, dit jaar was het wel uh, Is het iets spannender. Free Billboards heeft een aantal prijzen gewonnen... maar ook The Shape of Water... Uh, die maakt nog steeds veel kansen op een Oscar. 13 Oscar-nominaties straks. Ja. Dus het ging een beetje tussen die twee. Maar um, ja, Free Billboards is, is denk ik toch de film... waar mensen het meest over eens kunnen worden. Ja, ja dat, dat uiteindelijk, als je dan naar het geheel kijkt, dat dat ongeveer de, de winnaar moet gaan zijn. Hé, hey, het was een, een, een uitreiking waarbij iedereen toch weer zei, we gaan in het zwart. Ja, ja, time's up. Ja, ze willen toch nog steeds een statement maken, hè? Ja, dat is uh, absoluut. Ja, met, met dit soort grote feestjes uh, uh, kun je dat statement maken met z'n allen. Dus ja. dan doe je dat. En iedereen was in het zwart en iedereen had zo'n zo zo button met Times Up. En veel van de speeches gingen ook over Times Up. En... Daar maakten dan ook de makers en de acteurs van Free Billboards handig gebruik van in hun uh, dankwoorden. Want nou ja, wat ik al zei, Free Billboards gaat over een sterke vrouw die tegen de stroming in uh, vecht. Ja, en, past uh, eigenlijk de, precies de, de bij dit. Bolwerk. Ja, precies. En of dat, nou, of dat nou helemaal eerlijk is. Ik bedoel, uh, Francis McDormand uh, uh, in deze film doet ook hele dubieuze dingen. Dus of het nou helemaal verdiend is om daar Time's Up uh, als label aan te hangen, mm. vind ik af en toe wel een beetje dubieus. Maar ja, dat, zo werkt dat ook een beetje in de filmindustrie. Ja. Ja. Ja. Durf jij, uh, nou ja, he, toch met die Oscars aankomend, uh, je geld, uh, ga je voor 100% voor uh, Three billboards of uh, wil je toch nog even een outsider noemen? Nou ja, wat ik al zei, Shape of Water is, ja. denk ik, uh, maakt een even grote kans. Het gaat over een uh, vrouw die verliefd wordt op een amfibisch wezen. Het film draait uh, net in de Nederlandse bioscoop. Het is een hele bijzondere uh, film, een soort sprookje met wel wat grimmige kantjes. Dus het is niet voor kinderen. Ga daar alsjeblieft niet met je kinderen heen. Maar het is een hele bijzondere mooie uh, film geworden. Uh, Three Billboards, uh, Lady Bird, moet hier nog uitkomen en een horror Film, maar ook misschien nog wel, wel een beetje kans. Dat is Get Out. Zeker ook omdat, uh, omdat Get Out heel erg gaat over, over racisme. Ook een, een, uh, een hot topic momenteel, zeker in de States. Dus het zijn allemaal van die films die uh, relevant worden genoemd uh, door nou, de lens van, van 2018. Precies. Guido Tienhoven van de Movie Insiders Podcast. Dankjewel en alvast veel plezier Gaan we het uitkijken naar de Oscars. Dankjewel. Fris. Het verschil tussen het halen van goud en het halen van uh, zilver. En soms brons, dat is echt een uh, minim, soms. Uh, het scheelde uh, vijf, uh, op de vijf kilometer schaatsen voor mannen... maar twee van een seconde tussen de tweede en de derde plek. En wat dacht je van, uh, van vier jaar geleden? Toen was het ook echt een minim verschil... toen Koen Ver wij uh, bijna uh, het goud pakte op de 1500 meter. Het kan nog steeds, je moet voorbij die streep. Het kan, hij komt er tegenaan hij komt er tegenaan. Hij het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Zelfde tijd. We gaan kijken naar de duizendste. Het komt op duizendste aan. Het is twee keer gebeurd dat de eerste plek werd gedeeld. 145-0-0 voor Brodka en voor Verbijn. Het is Brodka die Olympisch kampioen is, zeg ik u. Brodka is het. Het scheelt 3000. Het scheelt uh, inderdaad. 3000 van de seconde. Het, het verschil wat nauwelijks te meten valt. Wat wij ons uh, afvroegen: is dat wel zo eerlijk? Uh, hoogleraar Sportstatistiek Gerard Sieksma, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat inderdaad wel zo eerlijk? Wat is uw korte antwoord op die vraag? Nou nee, oneerlijk. Punt. Nee, nee. En wa waarom is het, uh, is het uh, oneerlijk? Nou, die, uh, die kleine verschillen. En hier praten we dus over 3000 en soms is het nog kleiner, die, uh, die zijn zo klein... dat ze vallen binnen de foutenmarges van de meetsystemen. En dus uh, heeft Brotka weliswaar dan de gouden medaille gekregen... en uh, verwijt zilver. Maar uh, als je het exact dezelfde systeem ernaast uh, had gehad... en ook de tijd gemeten had, dan had het net zo goed andersom geweest kunnen zijn... We weten gewoon niet wie gewonnen heeft. Het zou best kunnen zijn dat verwijs sneller was. Dus in dit geval hadden ze eigenlijk allebei goud moeten krijgen? Ze hadden dus, ze hadden dus gewoon echt allebei goud moeten krijgen. Dus volstrekt oneerlijk. Er komen dit soort fouten vaker voor? Die fouten komen heel vaak voor. En, en uh, ja, fouten. kijk, de, de grap is dat, uh, dat uh, de, het, uh, het Olympisch Comité... en de uh, ISU die hebben afgesproken dat ze wel met duizers gaan werken. Dus zodra het meetsysteem aangeeft van er is 1000 duizendste verschil, dan krijgt degene die 1000ste sneller was, die krijgt dan uh, een plaats boven degene die uh, dat niet had. Ja, dus dan kun je, op die manier kun je dus de gouden medaille krijgen. Ja, terwijl u dat zegt, dat, komt, dat, is, dat is eigenlijk dat niet te meten. Ja. Dat, dat, nee, dat, dat, dat is niet te meten. Bedoel, wat je meet hoeft niet waar te zijn. Dat is het punt. Nee, nee, nee. nee. Maar wanneer kun je niet gewoon zeggen van... joh, jullie zaten zo dicht bij elkaar... we maken er een de eerste plaats van? Ja, dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt bij het skiën, dat gebeurt bij het turnen... dat gebeurt bij het zwemmen, bij de Olympische Spelen... en bij andere sporten gebeurt dat zeer regelmatig. Maar, maar hier dus niet. En dat is heel ja. merkwaardig. Dat is eigenlijk ongelooflijk oneerlijk. Het is toch ook zo dat bijvoorbeeld om die reden de 500 meter... Uh, ooit twee keer werd geschaadst. Ja, ja, daar doet zich een ander probleem voor. Kijk, het probleem is dat er op dit moment in heel veel sporten... dat heet ook wel een soort verzadiging heet dat, van de sporten, van de eindtijden... dat de onderlinge verschillen zijn zo klein geworden... wat ik net ook al zei, liggen binnen de foutenmaatjes van de meetsystemen. Onderlinge verschillen zijn heel klein. Dat betekent dat de details een belangrijke rol gaan spelen. Bijvoorbeeld, <coughs> bijvoorbeeld als je bij de loting... dan wordt er gekozen in iedere rit van krijg je de binnenbaan of krijg je de buitenbaan. Mm -hmm. Nou, ik zal, ik zal een mooi voorbeeld geven wat straks kan gebeuren. Stel dat, dat Smekens en, en, en Mulder die rijden tegen elkaar. En ze hebben allebei een voorkeur voor de laatste binnenbocht. En stel, even gewoon gesteld. Stel dat dat gebeurt. En stel bijvoorbeeld dat, uh, dat als ze allebei de buitenbaan hebben... dan rijden ze een honderdste langzamer. Of een, ja, dan rijden ze een honderdste langzamer. Nou, wat gaat nou gebeuren? Er wordt geloopt. wie krijgt de binnen- en wie krijgt de buitenbaan. Als Smekens dan de binnenbaan krijgt... Nou, dan weet hij bijvoorbeeld dat hij al een tiende of een honderdste sneller rijdt dan Mulder. Uh, dan dat betekent dus dat eigenlijk de loping al bepaalt. Hè? Vergeet niet, de onderlinge verschillen zijn echt minimaal. Dat betekent dus dat Smekers dan nou gewoon gaat winnen. Ja. Dus de loping bepaalt voor het belangrijk gedeelte de uitkomst van de wedstrijd. Nou, dat is toch. Dat mag toch niet? Nee, dat zou, zou op dit niveau. Is het wel heel oneerlijk? Natuurlijk, zeker bij dit soort afstanden uh, gaat het echt, echt om niks. Is er iets ja, aan te doen? Ja, maar daar, daar, daar gaat het om. Hè. Het gaat erom dat er, dat er wel tien, tien van zulke uh, uh, racers zijn straks die hier goud kunnen winnen. En die allemaal binnen die marges liggen. Is daar wat aan te doen? Er is zeker wat aan te doen. Je zou bijvoorbeeld de 500 meter in toernooivorm kunnen doen, waarbij je zegt van, nou, we pakken de eerste 16. Van de AESU-ranking. Van de, van de Aan het begin van de Olympische Spelen. Ja. En je schokt dat op naar de, naar de aantallen. En je laat nummer 1 tegen 16 rijden. En nummer 1 mag de, de baan kiezen. We gaan vanmiddag uit. kijken naar de 500 meter. Eh, hoe dat het hier afloopt. En of dat we die tijd kunnen crossen. En dit was eh, fris voor de R, Gerard Sierksma, Dank u wel. Ik kens u. Een hele fijne maandag. Ja. Vertel. Cairo NCRV. NPO Radio 1.